Twee uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In Leeuwarden is gisteravond een dode man gevonden bij een flatgebouw. De politie vermoedt dat hij van de tiende verdieping is gevallen na een inbraak. Eerst kreeg de politie een melding van een inbraak op de hoogste verdieping van de flatgebouw. Toen agenten daar waren kwam er een melding dat er beneden een dode man lag. Bij een overval op een juwelier in Apeldoorn is een medewerkster gewond geraakt. De vermoedelijke dader is door drie omstanders overmeesterd toen hij de winkel uitvluchtte. De man is daarna aan de politie overgedragen. Wat er precies in de winkel is gebeurd is nog onduidelijk... maar de vrouw zou verwond zijn door een steekwapen. Volgens getuigen is zij de vrouw van de juwelier. Pakistan heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een springkanenplaag. De springkanen verwoesten de gewassen... en zijn een grote bedreiging voor de voedselvoorziening. De regering trekt 4 miljoen euro uit om de plaag te bestrijden met pesticiden... De laatste keer dat Pakistan een springkane plaag van zo'n grote omvang had... was in 1993. De insecten komen uit de Afrikaanse landen Somalië en Ethiopië... waar een groot deel van de oogst is vernietigd. Freek Vonk is de komende vijf jaar buitengewoon hoogleraar aan de VU in Amsterdam. De bioloog en tv-presentator gaat onderzoeken of er met slangengif... en andere stoffen uit de natuur nieuwe medicijnen kunnen worden gemaakt... Freek Vonk gaat ook lesgeven en studenten helpen met afstuderen. De vrouwentitel op de Australian Open is verrassend gewonnen... door de Amerikaanse Sofia Kenin. De als veertiende geplaatste Amerikaanse... versloeg de Spaanse Garbine Muguruza in drie sets. Het weer, het blijft tot de meeste plaatsen droog... en vanuit het westen soms wat zon. Het is een graad of elf. Morgen is het bewolkt en gaat het regenen. In het noorden wordt het zes graden, in het zuiden twaalf. Wel staat er dan minder wind.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 En heel veel informatie, dat hoorde je net van uh, Albert Dung. En ook lekkere muziek, waaronder deze van Sister Slats. We'll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 Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En het nieuws is uiteraard ook uh, na te lezen op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. There's a for the sky there's a reason why I'm feeling so high must be the season when that light shines all around us. So let that feeling Grab you deep inside And send you ears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 Salfoots Radio gingen we terug naar de jaren 80, 1984, om precies te zijn met Deze van Duran Duran en de Wild Boys. Zie je de Weer en nou ga jij vertellen dat de zon schijnt uh, in Salfoort, uh, Albert Jan, of niet? Nou, laten we even beginnen met vanmorgen. Het was vanmorgen nog wat een beetje bewolkt en aanvankelijk was er wat uh, kans op wat lichte regen of motregen.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 HBOK tegen SP Zandvoorts. Zometeen gaan we met Jan van de leden contact opnemen. Gaan we doen naar deze van REM.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 Dus het gaat wel ergens om vandaag. Ja, het gaat dus wel ergens om vandaag. Ja, het gaat zeker ergens. Staat de nieuwe aanwinst ook alweer in de basis? De nieuwe aanwinst staat zeker in de basis. Daar heb ik wel voor gezorgd. Kijk, hij staat nu alleen voor de keeper. En oh, hij scoort niet. Oh. Zonde. Ja, wel toevallig ja. dat hij meteen uh, <laughs> voor de goal staat. Helemaal goed. Dus ja, kan je verder uh, nog wat... Uh, want het is natuurlijk uh, net, uh, net begonnen, de wedstrijd. Ja. Kan je er nog uh, wat over vertellen? Nog iets uh, speciaals? Uh, nou ja, Jeffrey is natuurlijk van HFC gekomen. En die hebben we in de winterstop kunnen halen. Op een soort moment, uh, huurbasis. Dat hebben we kunnen kortsluiten met HFC, die heeft meegewerkt. En we hopen daar gewoon heel veel aan te hebben, Want hij heeft heel veel ervaring en ligt goed in de groep hij ik kan goed voetballen eigenlijk, dat een mega goede trap. En vorige week heeft hij 20 minuten gespeeld. En dat was eigenlijk omdat hij ja, net aankwam, hij nog weinig getraind had met die jongens. En daarom hebben we ze afgelopen dinsdagavond we ze tegen temp gespeeld. Die derde divisieclub, ze hebben weliswaar verloren met 5-1. Ah, maar het was wel heel goed op dit temp.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 Bedankt tot zover en uh, we komen straks bij terug. En als ontwikkeling er ontwikkelingen zijn, laat het ons even weten... dan bellen ja, we je gelijk dat even is terug. Oké, okay, dankjewel Jan. En wij niet weg, want we horen de wind ook uh, inderdaad uh, door de microfoon uh, van jou. <lacht> dat dat, dat bedoel <lacht> ik heel open. Tot straks uh, Jan, dankjewel. 0-0 uiteraard de tussenstand nog. Ja. Aan het begin van deze wedstrijd. HBLK tegen SV Zandvoort. Want wij wilden haar wel brengen. Ruim anderhalf uur Door regen en door wind Maar liefst één hand aan het stuur Met nog één hand op dijen, Want zo ver mocht hij al gaan En er is hier niet eens wifi Maar elk bericht kon daan Want hij was moorbeliefd op waar En had nog nooit zoiets gedaan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 Zalvoorts Radio bestaat dit jaar 30 jaar. En dat ga je ook merken aan de muziek die we draaien. We gaan weer een beetje terug in de tijd. De beginperiode van CFM draaiden ook allemaal van deze lekkere hits. Heerlijke muziek op de Zalvoorts Radio. Dat was Jim Croce en de Bad Bad Leroy Brown. Aan het begin van het programma zei je al, we zijn van Engeland af Albert-Jan. Ja, zij van ons. Het is mooi te bedenken. Ja, precies.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 door een aantal Amsterdamse kunstenaars. Your land will be so We hoped so we little We gaan uh, hier wel, op zo'n Hollandse manier afscheid nemen. En uh, daar gooien we ook een, een flesje met neven in de zee. Zodat de Engelsen aan de overkant een klein beetje van onze... Uh,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 Ja, de, de belangrijkste is dat iedereen moet betalen. Betalen, betalen, betalen. Dus ja, miljonairs zijn niet bothered, zijn ze? But... Ja, wat een mooi feestje was dat hè? gisteren de uitwaaiparty op, op het strand. Met dank aan de collega's van NH Nieuws, zij maakten deze reportage. Gisteren op het strand waren het flinke uh, waaien, Albert-Jan. Klopt. Klopt. En je hoorde de goede muziek trouwens die gedraaid, uh, gezongen ja, werd. Ja. Zagen onze onze onze ja hoe noem je dat uh, aftitelnummer. Uh, onze uh, eindtune. Treen. Ja. De maar eindtune van. Uh,